Wel eens twee maanden schoenen gedragen voordat u ze kocht? Bij Vodafone kan het. Probeer nu geheel vrijblijvend twee maanden gratis e-mail op uw mobiel. Meer weten? Ga naar een Vodafone Citypoint en vraag naar de voorwaarden. Make the most of now. Vodafone. Weer een uitvaller op de ring rond Nürnberg. Zo te zien is het de familie Heinen die naar de kant gaat. Wat een rook! Dat moet een overvreten motor zijn. Ai, ai, ai. Geen vrolijke gezichtjes bij de kinderen op de achterbank. Dit zagen ze niet aankomen toen ze vanmorgen met de skis uit Nederland vertrokken. Je U rijdt in uw woonplaats in Nederland en u komt ook wel eens over de grens. Dan is het goed te weten dat u met Wegenwacht Europa Service de beste hulp bij pech krijgt. Van uw voordeur tot in Europa. Wegenwacht, hebben we u ooit laten staan? Uw zoontje van drie stottert. En u wilt weten of u daar nu al iets aan kunt doen, zonder er meteen een probleem van te maken? Dat kan door te e-mailen met de logopedist op cz.nl. Dan krijgt u binnen twee dagen een deskundig antwoord. CZ. Zorg kan altijd beter. Wegenwacht Europa Service, de beste hulp bij pech in Europa, in Nederland en in uw woonplaats voor $89,50 per jaar. Neem nu Wegenwacht Europa Service voor 2007, dan krijgt u de rest van dit jaar gratis. Kijk op anwb.nl Go, the very best of mobile. Hey Erik. Hi. Nieuw bestelauto? Ja, klopt. Ik heb mijn oude ingeruild. Zo? Een Mercedes-Benz Vito? De zaken gaan zeker goed. Uh -huh. Waarom een Vito? Oh, dat is simpel. Hij is compleet, betrouwbaar, veilig en heel bereikbaar. Kost dat nou zo'n Mercedes? Nou, wat denk jij? In ieder geval meer dan die van mij. Nee, man. Je rijdt hem al vanaf 15.900 euro. Wat? Ja, Voor een Mercedes-Benz? Ja, als je het niet erg vindt, ik ga maar aan het werk. En ik ga naar de Mercedes-Benz dieren. Inderdaad, u rijdt al een complete Mercedes-Benz Vito vanaf slechts 15.900 euro. En tot en met 31 december krijgt u een extra hoge inruilbonus. De calculerende ondernemer pakt nu zijn voordeel. Kijk voor meer informatie op Go, The very best of mogi. Ik weet zelf hoe het gaat in de ICT. Een jongen hier van ontwikkeling staat aan mijn bureau. Zegt hij ineens op. Vertrekt naar Jod. Kon een mooie stap maken daar. Microsoft.net, Oracle, zelfs een contract dat zijn groei garandeert. Ik kon hem wel wurgen, want hij kan echt wat. Ben ik toch even gaan kijken of ze op mijn niveau ook wat te bieden hebben. Voor de aardigheid. Je weet, ik zit hier goed. Maar ja, <lacht> ik heb dus wel net getekend. Ze vroeg trouwens of ik nog mensen wist. ICT'ers met minimaal HBO en drie jaar ervaring die echt willen groeien... Ga nu naar Yacht.nl voor een carrière-upgrade. Yacht. Interim professionals. Van betekenis. Internetten en bellen. Dat doe je samen bij At Home. Stap nu over en betaal twee maanden lang geen abonnementskosten. Dat is onbeperkt internetten voor een vast bedrag per maand... en bellen zoals je gewend bent, maar dan veel voordeliger. En je hebt het gemak van één factuur, één helpdesk en één installateur. Ga dus vandaag nog naar Home.nl en meld je aan. At Home. TV, internet, telefoon. Zoals het hoort. 3FM. Real music. Real people. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En nu. Uh, twee woorden? Ja, twee woorden. En nee, nee. oké, okay, vier lettergrepen. Ja, vier lettergrepen. Ja, eerst lettergreep. Klink, klinkt als kantklossen. Oké. Okay. Oh, ja. Oh, seks. Uh, seks. Uh... Verder, verder, verder. Seks, seks, seks, seks. Uh, Kom op! Heb je nog nooit hint gespeeld of zo? Uh, sexy. Sex sextet, b s uh, a v seksappeal. Sexappeal. Uh, seks. Extra weekend! Extra weekend! Als je dat soort geluiden hoort, dan is het gezellig. Ja, nou ja, de nootjes staan hier. bier staat er, maar zit er wel? het zit nog allemaal wel in de verpakking. Het, het moet e, nog even. E, moet moeten, kom, we pakken nu een zak chips. We scheuren hem open. Ja, eigenlijk, hè, eigenlijk. Als je weet wanneer het echt gezellig is. wanneer je thuis echt denkt, dit is lol. dan moet het ook op de grond liggen. Dus bij deze, ik gooi het even. <lacht> ik heb net gezogen! Het is uh, extra weekend, maar dan iets anders, want ik mis toch echt... Uh... Maar deze man is er wel. Ik hoorde jullie trouwens dit vorige week doen. Ik moet zeggen, ik heb respect voor je. Feenstel! Nou, dat is heel sympathiek. Uh, ja, vanavond een rubbering en feenstel. Normaal gesproken is dit trouwens... Het ja, het, het is dus enigszins logisch, uh, Gerard zit in Parijs, dus vandaag Paul in plaats van... Mag ik trouwens nog even zeggen, het eten was lekker met je, bedankt voor betalen... maar er zit nog baan niet tussen je tanden. Oh, gaatverdomme. Voor... Ja, kan normaal gesproken halen we dat al bekend weg. Wij zijn namelijk normaal gesproken. Dus of je even stil wil staan, dan kom ik zo even bij je op schoot zitten... en dan doe ik net of jij uh, bent. En wat betekent dat misschien voor mij, hè, meneer... Uh... Ja? Nou ja, Geen idee, maar ik denk dat je morgen een nieuw naambondje aan je deur kan schroeven. Iets als... Uh... Nou ja, dat is ongeveer dan in grote lijnen waar het over gaat. Dus... Ik, nu zou je nu normaal niet uh, nog een knal of zo horen? Want het is nu wel echt... Vind je een knal? Uh, het is echt wel heel dood nu. Ah, Lekker, dames en heren. Mag ik nog even één ding opmerken aan het begin van dit programma? Ja, is goed. En, en, en daarna doen we wat we hebben ingestuurd. heb eens weekend. Dat ding. Ja. ja, vertel. Een paar weken geleden hoorde ik jullie in het programma kloten met een biertje. En oh, je hebt de dat, tafel ja. gesloopt. <laughs> ik zie dat er weer geen opening is, maar ik heb een aansteken. Je, kijk. Kan je dat? Ja. Oh! Oh! En de eerste slok is op. Extra weekend vanavond met een echte man. Wauw. <laughs> wow. Zometeen ga ik alles vertellen over auto's ja. en over waar jij allemaal haar hebt. En ik ga heel vaak neuken zeggen vanavond. No! Autos. You gotta flow like a river Here in the same way forever Better if you don't hide away inside, you find your wings would open. was hij te gast in een extra weekend. Ik moet je even laten horen wat hij toen heeft opgenomen voor ons. 1, 2, 3, 3. Extra weekend. Ek dom in Veenstra. Nammering. Extra weekend. Thank God it's Friday. Hoor op talent. Extra week. Ek dom in Veenstra. Nammering. Extra week. Ek dom in Veenstra. Jammer dat er niemand luistert. <lacht> nou, het einde laat zich raden. Ja. Vorige week te gast in uh, Extra Weekend. Het is zo'n zo gekke gozer volgens mij. Hij is fantastisch. Paul. Ik heb hem nog nooit persoonlijk ontmoet, maar veel gezien. Bij de Wereld Draait Door. Nu hebben jullie ook, af en toe, gisteravond ook bij Serious TV op Nederland 3. En nou, de grap is hetzelfde, dat hetzelfde gaat. Ik me wel ontmoet, maar ik heb gewoon niet in de gaten gehad. <laughs> je, je ziet hem nog ja. snel over het hoofd. Het is heel flauw, maar hij, maar, hij kan er zelf ook om lachen. Dat is het grapje. Dat, dat, dat, dat scheelt Ja, ja. Klaar! En vooral dan, vooral dan als je de single Baby Get Higher uitbrengt. Dat is op zich dan ook wel weer zelf. Ja, en zeg ook. Uh, check even de B-kant, zegt hij. Ik zeg maar, nou, wat we doen? Je hebt Stan Tol. Je verzint je het man. gewoon niet. Nee, uh, goedemavond, welkom. Het is kwart over zeven geweest. Tijd voor een nieuwe extra weekend op de vrijdagavond. Maar dan vandaag zonder de Ek, maar met de rap. En dat vind ik heel erg leuk uh, dat je op de, mijn uitnodiging bent ingegaan. Nou ja, van... graag. Uh, uh, uh, ik luister altijd. Ben jij dat? ik vind het wel lullig wat rol van Velzen gezegd ik dan zeggen dat ik in ieder geval ja, ben. Nee. Maar dat luisteren. Heb je je zwemspullen mee? Uh, nee, maar ik verwacht eigenlijk wel zo'n zakje met snoep aan het einde. Ja. Als ik klaar ben. En je wordt niet naar huis gebracht. Ik hoop dat je wordt opgehaald. Gewoon oh, gedumpt in de, gro in de ja, ja. En dan zit je wel maandag in opsporing verzocht. One minute. Nee, nee uh, uh, Gerrit is er niet. Paul is er wel. En dat vind ik dus leuk. Uh, Paul, welkom in een extra weekend. Ontzettend bedankt. Uh, we hebben alleen wel één klein dingetje nu al gelijk. Allereerst, je hoort dat ik weer vol zie, uh, schiet met smot. Ja, maar je moet, ik denk even naar de dokter of zo. Of je moet je, je hond een spuitje laten geven. Dat vind ik niet zo heel erg lief. Dat je dat eigenlijk. <lacht> Trouwens, mensen die huisdieren hebben, moet je daar niet over beginnen. Nee, nee, nee. ik, ik ben aan de dokter geweest. Ik heb vorige week bloed af laten nemen. En ik, ik wacht op de uitslag van mijn allergietest. Zou het ook dat aan de baan hier kunnen liggen, misschien, dat je vandaag weer vol zit? Uh, dat zou best kunnen, want er zaten wel nootjes overheen. Je maakte net een heel goede opmerking. Misschien ben ik wel allergisch voor noten. Ik heb ik er we... voor je, dus ik het eens proberen. Laat je broek aan. Als jij nou oh. gewoon, als je... De borrelnootjes. Ja, dat is vrijdagavond. Als jij nou, sorry. Even kijken. Als jij nou gewoon even een hap van die borrelnootjes neemt. En dan kijken wat er gebeurt. Dan kunnen we kijken of het erger wordt. Oh, dat is goed. Nou, gaan we, even een paar. Of neem maar een paar van de grond anders. Een medisch experiment in extra weekend. Uh, uh, nou, dat is goed. Dan uh, moeten we even kijken hoe het dan verder zit uh, qua programma. Want normaal gesproken zouden we nu gaan luisteren naar de inhoudsopgave. En het is natuurlijk al een hele opgave sowieso, omdat jij de inhoud normaal gesproken niet kent. Dus het is een echte opgave. De inhoudsopgave, de ja. inhoudsopgave. <laughs> menselijk ze uit de mouw. Maar uh, uh, we hebben geen inhoudsopgave. Want? Geen idee. Gesproken ik gesproken hier een heel, ja... Er ligt een, hele, een gouden gids klaar met informatie normaal gesproken. Maar uh, waarschijnlijk dachten ze dus ook van... nou ja, Paul Rabbering is die, die, weet, die weet het zelf wel. Uh, geen inhoudsopgave. Of is het gewoon een test om te kijken of ik wel eens geluisterd heb. Dat zou ook kunnen. Nou weet je wat, doe ik even dat medisch experiment met de nootjes... en dan ga jij vertellen wat er vanavond in Extra Weekend zit. Vanavond in Extra Weekend. De voice lift... Nou, oh, dat is goed. Maar er zit nog iets voor, hè? Wat dan? Denk, Denk ik nou... heb er heel, heel goed na. God, wat is het nou om een te test om te kijken of ik weet? Uh, de, de, de, de, de. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen, Rico. Nee, dat is helemaal aan het einde. Dat is oh. pas zo'n uurtje of uh, tien. Wat dacht je hiervan? De wil Ah. Natuurlijk, de Zo Zometeen gaan we even kijken hoe het in het land is... met uh, nou ja, belletjes op 0909-1336 die zomaar binnenkomen. En dan vragen we, wat ga jij doen dit weekend? Nou, dat is dan in het kort... De wildprik. Helemaal duidelijk. En daarachteraan, en dan zet je inderdaad allemaal wel helemaal goed... De voicelift. En dan is het gewoon een kwestie van... wat staat er op de band en win een leuke prijs? Die... Ik... Waarschijnlijk staat het ook in het, het draaiboek wat we weggeven. Ik kijk eventjes naar Super Producer Ik heb weer een flauwe idee. Wat zullen we nou weer gaan verzinnen te plakken? Het uh, zal weer een product van de band worden. Ik denk ja, dat ja. We, dat sowieso. Maar laten we gewoon bij deze zeggen, een CD uit de kast van Gerard Ekdom. Ja, want hij is niet, dus ja, toch niet. Ja, hij is verantwoordelijk, ja, verantwoordelijk. lijkt mij goed. Uh, nou, dat is dan uh, in grote lijn het eerste uur. Paul, wat gaan we daarna doen? Datum daglet komt langs in het tweede uur. Oh, dat pik je toch eventjes mee, zeg. Vind ik wel leuk. Ik heb vandaag even zitten Google op datum, even een beetje voorbereiden. Dat klinkt heel handig. Nou ja, dat kan. Ik op, dat wacht ook wel. Ik ben bijna klaar. klaar schat. Je kan bij Google natuurlijk altijd kiezen of je wil zoeken op het internet, maar ook op afbeeldingen. En als je dan je filters instelt op geen filters, dan kom je altijd op de leukste plaatjes uit. Is dat zo? Ja, dus. Zijn dat soort plaatjes op internet nou, van datum? Ik ja, moet eerlijk bekennen dat ik. Ik ga even wat voor mezelf doen. Hoor. Nou, die, die stonden ook in het draaiboek, maar ja. Ja, oh, oh, nou snap ik, het. die zijn natuurlijk gehad. Iedereen van het kantoor yes. die willen de draaiboek hey, Maar ga maar niet zeggen dat jij dat nooit gedaan hebt. Dat je, dat je iemand googelt en dan de afbeelding even probeert te bekijken. Ja, natuurlijk. Er, like, uh... Ik doe het eigenlijk om de havenklap. Als ik uh, als ik mail krijg van, van uh, een intrigerende vrouwennaam, waarvan ik er niks weet. Dat een van de eerste dingen die ik doe, is googelen op namen. En ik weet zeker dat, dat, dat heel veel mensen dat doen. Heb jij jezelf wel eens gegoogeld? Uh, ja, ik heb het wel eens gedaan. Ja. Ik ga even kijken, wat, wat is het eerste resultaat als je googelt op Paul ik Ga geef? Kijk hoor. Wat zit er dan nog meer in de show, Paul? Nog meer in dit programma vandaag uh... Operation DJ Sandstorm. Je gaat nu iets te snel. Normaal gesproken doet je in als opgave iets van een minuut of twintig. je bent er al bijna doorheen. Hou eens op. Ja, niet ophouden met praten. Nee, nee, toch... ja, nee, ja, Ik denk dat nou, dat duurt het wat langer. Kom op, zeg. Kijk, okay, google op Paul. Oh, nou het eerste wat je krijgt als je googelt op Paul Rabbering is rapradio.kro.nl. Dat is wel een baas heel leuk. Uh, vinden. Tweede jouw DJ pagina op 3 fm en als derde pas je eigen site paulrabbering.nl. Geen gekke dingen verder? Zal ik even op afbeeldingen kijken? <lacht> Als vierde kan ik je boeken. Inval van Paul Robbering voor optredens en shows. Wat kost je eigenlijk? Dan weet ik wat ik afloop moet aftikken van deze show. Um, nou, het ben heel goedkoop. Als het een leuk feestje is, dan kom ik voor niks. Oh, dat is heel sympathiek. Maar meestal verdien ik veel dus. Nou, er zijn geen rare foto's van je op internet. Dat valt allemaal best mee. Heel lief kijk je eigenlijk. Ah, god, wat is het toch een poppie, hè? En uh, Giel, met... ja. je had het net over integrerende uh, vrouwennamen. Ja? Wat vind jij dan een... Uh... Intrigerende vrouwennaam eigenlijk. Nou, eigenlijk alles waar tussen haakjes 18 achter staat. <grijgert> nee, echt zo? <grijgert> nee. Ja, ik weet eigenlijk niet gewoon een vrouwennaam als het een leuk mailtje is. En ik denk, goh, wat, wat, wat een leuk kind. Die zou ik wel even willen leren googlen. <grijgert> oh, ik, ik lul mezelf nou alvast. Je bent wel, je bent wel uh, knapper geworden, sinds de jaren. Ik google jou nu ook. En... Oh, is het echt zo? What, what, oh, shit. Ik yeah. zie hier een soort Bart de foto van je. Met me een, een, een brilletje en een hele rare kuif. Ik ben altijd op al een programma maken en een harte nieren geweest. Maar dit, uh... <lacht> oh ja, dat is een hele ouwe, ja. Nou, <lacht> um, zeg, Paul, hoor, jij bent ik, hoor. <kluziek> nee, ik heb geen flauw idee, hè? <lacht> nee, ik, heb, ik, ik, ik, ik hoor een mega overvliegen. Je ontdekte mega iets bij 3FM. Deze week, Justin Timberlake. 3FM Mega Iets. If I wrote you a symphony, just to say how much you mean to me, I told you you were In the I can see us on the countryside, sitting on the grassland side by side. You could be my baby, let me make you my lady. Girl, you amaze me. I gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love, so don't give away my love.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 That's okay. you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 Come, I ain't gon' die. Hold up, what you mean you can't go wide? Me and your boyfriend we ain't no tie. You say you wanna kick it, wanna ain't so high. But baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't gon' lie, I give your space Don't forget your face. I swear you I will. This ain't Bart anywhere hey, I cheer uh, Just uh, bring with me a pair, I will. I can see us holding hands, walking on the beach I toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting with the grass, the side by side. You can be my baby, we can make you my lady You amaze me I gotta do nothing crazy See all I want you to do me my love Ah, pakken we toch even mee. Een cannonball. Um, voordat we toeren komen aan... Waarvoor je nu kunt bellen 0909-1336. Ik herhaal 0909-1336 om te vertellen wat jij eigenlijk dit weekend gaat doen. Even schakelen met Den Haag. Want wat gaat René Peset dit weekend eigenlijk doen? Die gaat naar het Rotterdam Electronisch Music Festival. Kijk, ja, dat was ik gisteren ook. Zijn ja. uh, piepjes en bliepjes. Ja, precies. Op allerlei locaties en clubs uh, in het Rotterdam. Ga je als act of ga je als bezoeker? Nee, ik... Uh, <laughs> als act? Nou, dat zou kunnen. Ja, fantastisch. ja Je zou een plaatje kunnen draaien. Of, ja, met zo'n modern talking gitaar. Zo'n ja. uh, zo keyboard met een gitaar. Nee, ik ga er als bezoeker naartoe en als verslaggever. En wat kunnen we aan herkennen als we dan toch willen zeggen: hé, hey, ben jij niet van die files? Ja, aan een uh, kaal hoofd en een grote zijn Er Zijn er wel eens mensen die boos op jou worden, René? Want je hoort wel eens dat, dat mensen echt Gerrit Hiemstra zeg maar bedreigen omdat je slecht weer voorspelt. Als jij vertelt dat er files staan, dat mensen zeggen: in René dat is ook al lul. Ja, maar er zijn vooral mensen die ons opbellen. Hè. Die zeggen: ik sta in de file, maar je noemde hem net niet. Oh nee. met, met ja, maar dat is ook wel dat... heel frustrerend hoor. Dan sta ja, je eigenlijk eens een keer in de file en dan word je niet genoemd. Nee, maar er staan er nog 60 files en we krijgen van jullie maar één minuut de tijd. Ja, niet bij. Dus, we er voorbij dus opstieten. <laughs> nou, luister, de A12. Daar is een ongeluk gebeurd vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij nieuwe Nieuwebrug staat inmiddels drie kilometer file. En die file groeit hard aan, want er zijn drie van de vier rijstroken dicht daar. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... nog wat vertraging tussen Delft-Zuid en de afrit Berkel en Rode Reis. Maar dat gaat niet zo lang meer duren. Er was namelijk eerder vanavond een hoop ellende op de A20 naar Gouda. Maar dat is allemaal achter de rug. In het noordoosten van het land is een kleine grensovergang naar Duitsland gericht. Dat ligt op de N37. De grensovergang zwarte meer. Het is daar een ernstig ongeluk gebeurd. Je kan voorlopig beter een andere grensovergang nemen. Wat moet ik me voorstellen bij een kleine grensovergang in Duitsland? Nou, de A12 bijvoorbeeld, ten oosten van Arnhem, dat is een hele grote. Dan realiseer je bijna niet eens dat je in Duitsland trekt. Ja, precies. Ja, die dat ruikt dat op een gegeven moment wat raars en dan denk je... Ja, maar dit is een wat kleiner grensposje. Ja, uh, grappig. Een N-weg. Met zo'n heel klein slagboompje. Het is eigenlijk een ja. ja. nou, eigenlijk. Heel veel plezier bij de bliepjes en de piepjes in Rotterdam, uh, René. Wel, En uh, wellicht uh, tot later. Ja, nou, waar waren we gebleven? Uh, de, de procedure is wel... Ik moet je ja, daar een beetje ik, ik, ik doorlopen. Ik aan mijn hand moet meenemen. Ja. Nou, let op. Allemaal mensen bellen op 1336 om gewoon even te babbelen over hoe hun hoe week was... wat ze in het weekend gaan doen en zo. En op het moment dat wij doorhebben wie je hangt... dan herhalen we die naam in koor. Dus stel, uh, right. stel Domien hangt we de telefoon... dan zeggen we hallo wie. Oh, Domien, dan moet ik ook voor doen. Ja, doe even... Ja. Domin. Nee, jij zegt ja, oh. Arlo met Domin. Oh, ik dacht dat even, ik ben, eh, ha, hij voorging. Hallo het met uh, Domin. En dan zeggen wij... Domin! Nee, niet haar, oh. gewoon Domin. Toch, we dat ik het toch voordeel, uh, toch? Toch even voordeed, Toch van een mainboard moeten we. Ik ben er klaar voor. <laughs> Misschien moeten we echt. Misschien gaan we gaan even. Uh, even echt? Ja, ja, okay. ik ben klaar. Hallo met radio. Hallo. Wie ben jij? Ik ben Pepijn. Pepijn! Nou, ja, fantastisch ja, ja, Goed. Volgende. Of gaan we. Het dat we wel even een gesprek ontwikkelen met Pepijn. Want uh, ik heb geflauwd. Ik bedoel, Pepijn is zomaar te gast in. De WIL Maar wat ga je doen dit weekend, Pepijn? Ah, we gaan een heleboel doen. We beginnen mee om uh, condooms uit te gaan delen in Urk. Ja, ik begrijp dat het dan niet gelijk afgelopen is als je condooms gaat uitdelen. <laughs> er moet nog wat gebeuren daarna. Ja, nou ja, dat uh, is ongetwijfeld waar. Want we gaan het, uh, het nachtleven van Urk eens uh, bezoeken. Maar, maar, maar wat heb je tegen voortplanting het op Urk? Het nachtleven in Urk ga je bezoeken. Let het op. nachtleven, ja. Ik, uh, ik, uh, let op. Dat, dat begint om 9 uur. Dames en heren, het nachtleven in Urk. Nou Ja. Ja, ja dat begint dus om... Uh, 9 nee, uur. Nee, wacht even, Pepijn. Nou. Het, het nachtleven in Noor, let op. <lacht> nou, dat. Uh, het nachtleven in deur. Pepijn, vertel. Ja, nou ja, het is, uh, er is blijkbaar een nachtleven, toch? Uh, en dan is ongetwijfeld ja. iets minder stil. Je hebt de dichte uh, daar, de dichte deur. Dat, dat begint er al rond 9 nou, ja, uur, inderdaad, want. Uh, ja. Uh, daar moeten ze ongetwijfeld allemaal weer op tijd op zedelijke tijden naar bed. Dat valt um, mee, da's, da's op mij hoor, dat is alleen op zaterdagavond op Urk. Dat Vrijdagavond, zaterdag, oh ja, Vrijdagavond ja, is echt, echt tijd, groot. Nou, vijf, even tussen ons uh, mannen, maar als ik gratis condooms krijg moet ik ook op tijd naar bed hoor. Dat vind uh, ja, <laughs> ik snel en uh, dat, dat gebeurt ongetwijfeld dus ook in, uh, uh, in Urk, dat op, mensen om die reden op zeg, tijd naar op, bed gaan. Op Urk. Urk is en daarom gaan wij uh, met de jonge socialisten in de PvdA daar uh, condooms uitdelen, omdat wij naar ons idee ...is veilig uh, vrijen wel zo sociaal. Ja, maar, maar, maar tij, ja, <tijdachtelijk> ja een, een, een heel sociale aangelegenheid, ja. Toch nog even mijn vraag <tijd> te herhalen. Wat heb jij tegen voortplanting op Urk? Oh, we hebben helemaal niks tegen voortplanting op Urk, hoor. Nee, ja, dat moeten mensen vooral doen. Maar dan heb je, uh, moet je maar geen condoom gebruiken, dan wil je voortplanten? Nou ja, maar heel veel mensen die willen ook graag seks hebben zonder zich voort te planten. Oh, maar waar deze filantropische daad, Pepijn, Waarom uh, condooms uitdelen? Nou, het schijnt zo te zijn dat uh, heel, uh, steeds minder jongeren tegenwoordig nog condooms gebruiken. En een van de redenen daarvoor is uh, omdat het eigenlijk veel te duur is. Uh, zo betaal je al snel een euro per condoom. En wij, gaan daar, uh, wij hebben daarom ook een actie uh, lopen, uh, of, of mensen zijn bezig met een project... Waarbij jongeren uh, te voor een euro uh, tien condooms kunnen kopen. Hoe? dat is oh. een dubbeltje per stuk. Een, uh, ik uh, zou bijna uh, willen zeggen gezinszak, maar dat is een, uh, niet het geval. <laughs> wat zei je? Nou, nah, heel flauwe grap. Er zijn niks. Oké. Okay. Nou um, ja, en uh, wij deden het dus nou uh, dus, uh, namens de jongens in de PvdA ook uit... omdat wij klachten kwamen dat er maar liefst 60 PvdA-stemmers in Eurk zijn. 60? Ja. Die dus ga je zijn... allemaal verblijden met tien condooms? Nou precies ja. nou we hopen. Echt, als ze maar kon... 60 zijn, ja, maar... dan zou ik juist geen condooms uitdelen, want dan kunnen ze zich voortplanten. Ja. ja, we proberen door het uitdelen van deze condooms te laten zien dat de PvdA een hele sociale partij is. Ja, maar Wat is, wat is er mis met de roos? Waar is de roos gebleven? Nog, een, sorry, nog één keertje. Waar is de roos gebleven? De roos, de ja. roos, die staat op de condooms. Er zijn echt rode condooms. Echt waar? Dat is een ja. aardige reminder voor het feit dat je zonder dat... condooms ook geslachtzieters kan krijgen. En we onder gordelroos uh, zie ik dat ze voor. Maar dat is uh, ja. <laughs> een beetje het verhaal. Is. En dat is natuurlijk, nou, uh, tot, ja. tot, tot hoe lang rol jij hem af? Hoeveel doorns mag jij uh, aan je, nou. je piemel hebben? Hey Pepijn? Ja? Uh, mocht je nog wat aantrekkelijks tegenkomen in Urk, uh, schroom het niet te melden. Oh, dat zal ik zeker doen. En uh, tot die tijd veel plezier met het uitdelen van de condos. Nou, jullie ook wel plezier. Ja, dat gaat wel lukken. Ook zonder kanon wel... De wildblik. Hallo met de radio. Hallo met Ellen. Ellen! Ellen. Ellen. Paul. Oh, fuck. Fuck. Ellen, we doen het nog even over, want Paul is echt aan het... Zo ja. We gaan het gewoon nog, nog een keer doen, hè. Doen we net of we elkaar nog nooit gesproken hebben. Hallo met de radio. Hallo met Ellen. Ellen! Ellen. Hi! Hi! Hi. Ja, we hadden je al gemist. Ja, is dat zo? Ik ben alleen op vrijdag, hoor. Ja, en normaal gesproken ook alleen voor Gerard. Ja, maar die heeft nou gewonnen en die zit nou in Parijs, dus uh, de mazzelpik. Hij neemt het ervan. Ja, zeker. Maar we hebben speciaal voor jou Paul Rabbering geregeld. Ja, dat is ook goed. Nou, ik dacht het wel, zeg. Ja. Die is ook veel meer in het bloei van zijn leven en zo, weet je wel. Dat uh, <lacht> jonge, jonge god, dat soort dingen. Helen? Ja, ja. Wat vind je zo leuk, Gerard Ekdom? Hij is grappig. Is dat belangrijk bij een man? Je blijft ook stil, ook gelijk, ja. hè? Ja, jongen, je weet toch ondertussen dat ik niet op mannen val? Ja. Oh, ja, nee, ja, dat is Paul nog niet. Het draaiboek is namelijk niet af. Dus uh, daar staat normaal gesproken echt alles in wat daar? je maar moet weten... als je dit programma overneemt, behalve inderdaad dan vandaag. Waar val je wel op, uh, Helm? Sorry? Waar val je wel op? Op vrouwen. Oké. Okay. Even ja, nu gaan die fantasieën weer uh, gelijk uh, alle kanten op. Dus, uh, ja. uh, wat ga je dit weekend nog wat uh, doen, uh, Ellen? Nou, ik, uh, ik, moet zo, ik moet nou nog werken, zeg maar. Ja, zo gezegd. Ja, en vannacht ben ik dus jarig. Vannacht jarig? Ja, de Elder van de Elder. Ah. Mag ik je, anders, uh, mag ik je een, een uitnodiging geven bij deze? Wat? Nou, uh, vannacht is uh, 3FM de hele nacht op televisie. Ja. Dat begint ongeveer om... Ja, maar dan is het een, een van tevoren opgenomen programma. En vannacht tussen uh, tien over half twee en kwart voor zeven... kun je de hele nacht live meekijken in de studio. En ik, wil je, ik, ik moet zelf om vier uur aantreden. En je mag best uh, samen met een paar vriendinnen hier op tv een paar kuntjes komen doen. Is dat zo? Ik zeg je alleen maar omdat ze lesbisch is, hè? Ja. Ik had het daar afgelopen weken met mijn productieassistenten Kini over... Ja. dat als, als zeg maar, uh, je vrouw je verlaat voor een andere vrouw... dat dat volgens mij minder erg is dan dat ze je verlaat voor een andere man. Absoluut. Als je dan altijd het idee hebt, dan kan je ze allebei bellen. Maar het is ook, denk ik, andersom. Ik denk dat het voor een vrouw veel minder pijnlijk is als, als, je, vrouw je, als je man je verlaat voor een andere man. Want dan weet je gewoon, oké, okay, het lag niet aan mij, nee. weet je wel. Dan het was het gewoon een uh, schakelfoutje. Ja. Nou, weet je wat, ik zit nou naast een collega aan echt een... Uh... Een heel lekker ding wat dat betreft. Een man, ja. hè? Een man he? met het, het nog ja. zelf. Ja. Uh, ik kan de laatste nacht niet komen, maar ik bel je wel om een, uh, een minuutje of twee. Prima, dan uh, zitten we er klaar voor. Ja, dat kan. Ik zal het doorgeven aan Giel. Dan wil ik wel hebben dat je langs zijn leven uh, draait, oké? Okay? komt allemaal goed. Oké. Okay. En alvast een fijne verjaardag dan, hè? Hé, hey, dankjewel. Heel uh, plik! Mag eentje doen? Wil jij een biertje? Ja, doe even een, een biertje. Hoe ga je deze openmaken trouwens, Paul? Want dat kun je zo goed zonder openen. Wil je met me de aansteken? Ja, vind je, dat, vind, je dat, vind je dat niet goed genoeg met de aansteken? Nee, ik, ik vind het te gek zelfs. Maar dan wil ik wel eventjes... Uh, ik, ik ga allereerst dekking zoeken en uh, je eventjes goed neerzetten. Hoppa! Ja! Fantastisch, ah! mensen. Dankjewel, alsjeblieft. De laatste voor de wilprik van vanavond met de radio. Hallo. Hallo, met daar. Dan! Hey! Hey! Alles goed, jongens. Ja, uitstekende met jou. Ja, ik heb bijna weekend, hè. Ben jij dat? Ja, dat ben ik. En wat ga je doen dit weekend dan? Nou, ik ga sowieso mijn leven lekker mijn vriendin verwennen. Mm. En mijn dochtertje natuurlijk. Pardon? Van zes, van zes maanden. Ja, nee, lekker pas stoppen en zo. Ik kan dan zeggen, dit is wel een heel extreem geval nee, nee, nee, van... De, de, de prik. <laughs> ik heb ik, ik geen Jodie Bernal, hè? Nee, oké, okay, hoe dichter bij de oh, nul, die, want hè? die doet het wel bij nee, je dochtertje. Nee, <laughs> nee, oh Die hoeft niet in de buurt te komen, want gaat hij oh, die, die kun je, door, je dan tegenwoordig dan boeken dan. voor kinderpartijtjes, hè, Jodie Bernal. Ja, nee. <laughs> Ezeltje prik is dat. Nou, ja, euh, nee, ja en, en verder? Ja, verder denken ze ik dat je goed uitslapen. Maar dat is afgelopen drie maanden niet kunnen doen. No. Nou, dan uh, uh, uh, moeten we je nog wakker bellen op een bepaald tijdstip. Ja, Nou, nou, dagje van zondagochtend, 1 uur. Prima. Oké. Okay. Komt voor elkaar, ja, dan hè? We zie hier nog een uh, heel prettig weekend en een trucker. Uh, oh. Ja. Oh, ja. Oh, hey, ho, oh, oh, ho, oh. oh. ho. Oh. Oh. Ho, oh. ho. Ho. Ho. dan. Ja. Daan? Ja? Ik wil uh, dan bij deze toch even vragen of je dat nog één keer even goed neer kan zetten voor ons. Want dan uh, sluiten we bij deze meteen. Blik. af, ja. en dan uh, toeter jij eventjes, uh, want het, uh, het gebeurt ook wel bij, bij Koen en Sander, dat hij dat weet ik wel, maar even vol het weekend in toeteren. Oké, okay, jongens, prettig weekend! <middels> Zo lang genoeg? Je hey, zou dan maar net naar Sky Radio zitten. Dus Geen <lacht> idee hebben wat die man naast je doet. Dankjewel, <lacht> Dan. Middels ja, ja, ja. Weet ja. je, mensen die dan uit hun raamje beginnen te schelden. Hey, yo, Ga terug naar de rechterrijbaan. Ja. rijbaan. dames gewoon eigenlijk super gezellig is. Dat Denken we dan, nou, hè ja. ja. En Rio. Stel nou dat je een dochter hebt. En ze zegt op een gegeven moment... Papa, mama, ik kom met... Um, uh, uh, uh, niet één vriendje, maar ik heb, uh, ik heb vier vriendjes. <laughs> dit is raar, maar uh, als het dan de jongens van The Feeling zijn, dan denk ik dat iedereen, elke ouder zal zeggen: Oh, dat zijn toch die keurige schoonen. Die zien er zo netjes uit, die maken zo mooie liedjes. En ondertussen trekken ze uit op elkaar. Nou, uh, nou dat het haalt hoor, jongen. De uh, Feeling en uh, film feel my little girl uh, in dit geval. Lenny ik wordt het voor en believe in me. The Voice lives Ah, daar is hij dan. Het uh, mooie is, uh, Paul, jij wilde absoluut niet op de hoogte worden gebracht... van de inhoud van dit item. Ja, want ik vind het een heel erg leuk spelletje. Ja, dat, nou, uh, geloof me, dat is het ook. En sterker nog, we hebben een tijdje geleden samen in, uh, in, in Trost Triviant gezeten. En dit mogen we vast niet de vertellen. De maar taak, maar ja. hebben we een contract getekend... dat we niet mogen vertellen wat er gevraagd is eigenlijk? Uh, volgens mij... Uh, het moet namelijk nog uitgezonden worden. Ja, moet... ik, heb, ik heb alle gidsen al lopen checken, maar het, het is er nog steeds niet op, hè? Ja, nou, misschien doen ze het wel niet, want vonden ze het toch niet zo leuk. Maar, maar goed, binnenkort dus daar bij de... de... de... Oh, ja, <laughs> Krijg de ballen. Pardon? <laughs> Wat is dat nou weer? Nooit zomaar iets uit de, uit de computer pakken. Dat is, uh, goed. Een, uh, ja. uh, uh, maar daar zat dus ook een voicelift in. Maar dat was nogal een beetje... Ik hoop eigenlijk dat jullie hem goed voorbereid hebben. Want dat was namelijk een hele stomme voicelift. Wat was het ook alweer? Dat was die... Daar uh... ja, moet je nagaan. Die, oh, die de man van Margarita. Oh, Edwin de Roy van Zuiderwijn. Dus als u straks kijkt. Het lijkt wel als hij aan de telefoon hangt. Edwin de Roy van Zuiderwijn! M mevrouw van 65 jaar, en u kijkt straks naar Trost Riviant... en u denkt. Heverdorie, nou weet ik het antwoord al. Sorry. We hebben nu bij deze één ding verklapt. Nou, deze is dan wel iets moeilijker. Uh, het gaat inderdaad ook hier om een stem op de band. Zij het enigszins vervormd. En als jij denkt te weten wie het is, dan bel je 0909-1336 in uh, ruil voor de drie d-box van de arbeidsvitamine. Gerard is er toch niet en heeft zijn kast niet slot gedaan. Dan zeggen wij, dat is dom. En uh, we halen daar nou wat uit. De, dit is de opgave. En Paul, je mag ook één gok doen, maar liever niet de goeie. Ik heb wel van tevoren gezien. Ja, ik kan al zo tegen een band staan met weinig geslacht. Maar ik ben echt die oplager. Die gaat zo. Ik doe dat kopt op niemand. Ik heb wel van tevoren gezegd, Ik kan wel tegen in mijn gaan staan. Je verstaat het. Dat vind ik wel heel knap. Wie is er zo drammerig, vraag ik me dan af. Ja, wie is er zo... Ik heb wel van tevoren dat Ik heb wel tegen mijn zou staan. Wacht, ik laat hem nog één keer horen. Als ja. jij denkt te weten, thuis of in de auto, 0909 1336. Ik heb wel van tevoren gezien, ja, ik kan al zo tegen een bom staan staan... bij de geslacht, maar ik weet echt niet oplagen. Die gaat zo, ik doe dat koop toch niemand? Volgens mij is het een beetje een, uh, simpel, of dat is Een beetje simpel. Ja. Ja, hij... Of is het een politicus? of is het zo'n... Nee, het, het is wel iemand die, die volgens mij heel graag intelligent gevo gevonden wil worden... maar het, het absoluut niet is, zogezegd. Wacht oh. even kijken. 099 vandaag Maurice de hond, toch? Of, nee, niet tegen mijn hond nou, hè. Oh. Nee, hallo, met de radio. Ja, maar David, is Georgina van baan? Wacht even hoor. David! Yo. Uh, Georgina van baan, zeg je? Ja. Waar waarom dacht je dat? ja weet niet omdat het dom is nou <laughs> <laughs> da, da, nee, dat vond ik mooi, vond je dat dus ook ja ik vond het wel simpel klinkt ja, dat op zich progeten, is dat wel uh, <laughs> nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee nee nee ik heb, uh, Joor, ik, heb Joor, ik, mag George, ik mag George zeggen Georgina een paar keer uh, ontmoet en ze is helemaal niet zo dom nee, nee, nee, nee. maar dat speelt gewoon. maar uh, het is in dit geval wel fout David oh. ja sorry yo dag dag hallo hallo wie ben jij ik eh, ben Hans Hans ik denk, Femke Halsema. Femke Halsema. Femke Halsema, nee, nee, nee, ik, nee, nee het, het komt niet eens in de buurt. Ik zal, ik zal even een andere variant laten horen. Ja, dan, dan, dan, dan, ja, ik kan me zo tegen een boom gaan staan, we hebben een geslacht. Nou, ik neem die oppel die gaat zo ongeten, daar koft op niemand. Jij wilde weten of het een vrouw was, hè? Ja. Nee, het is geen vrouw. Dat wil ik wel vast uh, belezen. Nee, volgens even, mij, ja, als ik zou zitten ontleden, dan, dan zegt hij iets over geslacht of zo. Wacht even, nog een keer dan. Ik heb wel van tevoren gezegd, ja, ik kan me zo tegen de boom gaan staan met een geslacht. Nou, ik... Maar ik kreeg de hef... ongelagen, die gaat zo, ik doe daar kapt op niemand. Ik moet eerlijk zeggen, Paul, en ik wil niet al te veel verklappen, maar met je gehoor is niks mis. Wild, wildplassen of zo. Wie zag je nog nieuws geweest vanwege wildplassen? Nou, Drieven, goedenavond. Goedenavond, met Johan. Hey, Johan! joh. Johan! Wat doe ik nou? <grijp> ja, ja Paul, je moet even, even scherp blijven. Ja. hè? Kom op zeg. Ja, Zeg het maar. Uh, ik dacht Hans Teeuwe. Hans Steeuwen. Ja, omdat, nee. je op, omdat je op de laatste hoort van... Uh, dat kan toch niet, man? Dat kan toch niet, man? Nee. Ja, het, weet je Nee, is niet goed. Ik zal nog één variant laten horen. Je hebt ook nog ja. een vrouw idee, Paul. Nee, ik zit nee, ook helemaal... Ja. Ik heb wel van tevoren gezegd... Ja, ik kan al zo tegen een boom gaan staan met mijn geslacht. Nou, ik denk eerst die oplagen die gaat zo... Om niet kan toch niemand. <laughs> het is wel een bekend iemand. Dit is uit het nieuws van deze week. Okay. Hé, hey, een bellen! Hallo! Hallo, met Michel! Michel! Hoi! Hey. Uh -huh. Nou, zeg maar dan. Ik denk uh, Gordon. Nee, Gordon. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ah. Uh, oh, ja, maar dan... Ja, nee, uh, Sterker nog, als ik even naar de klok kijk nu... is het 5 uh, voor acht een hoog tijd om misschien uh, iets van een uh, hint te gaan geven. Dat was een uh, mooie koekoek die je deed, uh... Michel. Nog één keer? Dank je. Prachtig, Ehm <lacht> um, Eén tip dan nog, die luidt als volgt... Um, Naakt. Ja, naakt. Ik maak er gewoon naakt van. Oh. Ja, nou ja. en dan tel ik ja. hem even over het, uh, het nieuws van uh, Arthur ja, in. Ja, ja, ja, ja, ja, Als je ja, ja, ja. denkt te weten. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Ik weet het, ik weet het.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 Daar word je stil van, van die perfecte pasfoto's van Kombi Met ID-garantie voor elk officieel identiteitsbewijs. Voldoet aan alle nieuwe strenge eisen. Pasfoto's zijn pas goed als vakfotograaf Kombi je doet. Kijk voor de dichtstbijzijnde winkel op Kombi.nl. Voor een ABN AMRO wintercheck op uw geld... kunt u zaterdag 11 november terecht in Zwolle of Rotterdam. Kijk voor meer informatie op abnamro.nl slash wintercheck. De lang verwachte première van de Nederlandse kwaliteitsdramaserie Waltz. Over de strenge circusdirecteur Willy Waltz en zijn drie zonen. Theo, jij moest op een gegeven moment de trapeze in. Ja, het was, het was vooral uh, ja, het was eng. Je zit in zo'n latex pakje. Waarin je, ja, ook je, ja, je piemel wordt heel strak afgetekend. Dus, het is heel kwetsbaar ook. Dus, uh... Waltz, vanavond 9 uur, Nederland 2. Kom mee, we zouden toch gaan shoppen? Het is opruiming. Hm, ik ben alvast begonnen, want ik ken een plek waar je altijd de beste prijs vindt. Een shoppingparadijs? Ja, zoiets, ja. Op kieskeurig.nl altijd de beste prijzen. Online alle producten zoeken, vergelijken en direct kopen. Kieskeurig.nl Voor en door consumenten Pst, internet er. kijk eens. Ah! Ja, dat is schrikken. Want met een Tiscali ADSL 6MB abonnement... kun